Yeah, wave. Zeker over wat er komen gaat. Of een mens die zeker weet dat God bestaat.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 7 uur ongeveer. En dan uh, tot 1 uur of zo. Het middags. Kom je wel eens in het probleem dat je zoveel gamet? Nee, ik ga altijd s'avonds huiswerk maken. Weet je, zoals het altijd op school wacht. Nog steeds op VMBO van Insula. Glenn, jij gamet ook wel eens? Ja, op de PlayStation 3. En ik heb nog een PlayStation 2. En wat voor spelletjes speel je? Nou, GTA en de van die vechtspelletjes.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 ja. Maar dat is gewoon, jij denkt gewoon dat zij gewoon andere manieren van tijdbesteding hebben? Dat ze er geen behoefte aan hebben? Dat, dat ook. En ook de, ja, de meerderheid van de, van de videogames richt zich natuurlijk ook niet op meisjes. Meisjes houden over het algemeen niet zo van first-person shooters. Als nou ja, Call of Duty, zoals je net in het fragment heel vaak voorbij hoorde komen. Dus de, de gamemarkt mikt ook niet echt op de meisjes omdat ze niet spelen. En ja, wellicht kan je ook zeggen, ze spelen niet omdat de gamemarkt eh, geen spelletjes maakt voor meisjes. Nee. Zij... Maar ja, aan de andere kant zijn er ook wel weer spelletjes.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 Tonen ook veel meer tekenen van, van gameverslaving. En dan zou je kunnen zeggen dat dat misschien een manier is uh, voor hun, om, om, of een alternatieve manier is om succes te ervaren, waar ze in de, de werkelijkheid misschien niet zo heel veel ja, succes ervaren op school bijvoorbeeld, dat ze, dat ze toch um, ja, dat in de virtuele wereld wel, wel vinden.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 Heel belangrijk. Uh, probeer daar een hele open en eerlijke... Uh, maar ja, je moet ook natuurlijk wel een klein beetje kennis van zaken hebben. Uh, als, ik, als je inderdaad zegt, mijn zoon zit te gamen en ik weet niet wat. En het zou stom zijn. Is, ik bedoel, als je als je, als je zoon op voetbal zet en zegt, ja, ik weet niet wat hij doet. Het is met een bal. Of, ja, nee, hij ja. wel weten wat hij doet natuurlijk.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 Het weer. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw glad in het noorden. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwt dat de door neerslag en Frieskou verraderlijk glad kan zijn in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.